9 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Officieel zijn er nog geen nieuwe mededelingen gedaan over de toestand van prins Frieso, die gisteren onder een lawine werd bedolven. Verslaggever Menno Reemeyer is in Innsbroek bij het ziekenhuis waar de prins ligt. Geen nieuwe officiële mededelingen dus, maar heb jij wel meer informatie over de conditie van de prins? We hebben begrepen dat NRC Handelsblad gesproken heeft met de behandelende arts van de prins, Claudius Tomei. De kans heeft te melden dat er geen schedelbasisstructuur is geconstateerd bij de prins. Volgens de arts zijn er ook geen verwondingen aan de rest van het lichaam van de prins. Het grootste probleem waar de prins mee te maken heeft, is de ademnood. Hij is 20 minuten zonder lucht gezeten. De reanimatie heeft ook lang geduurd, wordt gemeld redelijk lang in ieder geval. Dat is het grootste probleem. Toen de prins uh, boven de sneeuw werd gebracht was zijn lichaamstemperatuur 32 graden. Dat is natuurlijk erg laag. Maar volgens de arts in de krant uh, is dat ook wel weer gunstig met het oog op verder herstel. Hij wordt op dit moment in een uh, kunstmatige slaap gehouden. Dat schijnt uh, gebruikelijk te zijn in dit soort gevallen. Gisteren is er ook nog een CT-scan gemaakt. Daarop waren geen bijzonderheden te zien, zegt de arts in uh, NRC. En vandaag wordt er nog een MRI-scan uh, gemaakt. Dat wat betreft de gezondheidssituatie op dit moment van de prins... die we dus hebben van uh, Claudius Tome via NRC Handelsblad... Collega's in leg melden verder dat uh, Maxima en Willem-Alexander met de kinderen vanochtend aan het ontbijt zaten. En dat uh, Maxima zojuist met de kinderen uh, richting Skischool is vertrokken. En dat de rest van de familie, hebben we gehoord, inclusief koningin Beatrix en prinses Mabel, ook in leg zijn op dit moment. Later op de dag wordt wel verwacht dat leden van de familie hier naar Innsbruck komen. Verslaggever Menno Reemeyer in Innsbroek, dankjewel. Andere nieuws dan. De onrust in de PvdA rond partijleider Cohen is nog niet weg. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat er binnen de fractie geen massaal vertrouwen is in Cohen. Volgens ingewijden hebben enkele fractieleden donderdag hun steun uitgesproken. Ook heeft een beperkt aantal het vertrouwen in Cohen opgezegd. Veel andere PvdA-Kamerleden zitten daartussenin en zouden de zaak voorlopig op zijn beloop willen laten. De PvdA doet het al tijden slecht in de peilingen, terwijl de SP juist goed scoort. De discussie over de positie van Cohen laaide donderdag op... na een interview met de PvdA-voerman in Trouw. Daarin kwam de partij naar voren als een mildere variant van de SP. Fractielid Timmermans stuurde daarover een kritische mail... die uitlekte naar de pers. Later zeiden Cohen en Timmermans dat er binnen de fractie... geen onrust is over de koers van de partij. In Berlijn wordt vandaag gestaakt in het openbaar vervoer. Tot vanavond 7 uur rijden er geen bussen, trams en metro's in de Duitse hoofdstad. Volgens een woordvoerder van de vakbond is de stakingsbereidheid zeer groot. De staking treft bijna 2 miljoen mensen... onder wie mensen die naar het filmfestival Berlinalen willen. De 5000 medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf in Berlijn willen meer salaris. De werkgevers hebben tot juli 2014 in verschillende stappen ruim 5% loonsverhoging geboden. Maandag wordt er verder onderhandeld. Vorig jaar zijn in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez veel minder moorden gepleegd dan in het recordjaar 2010. De stad is het centrum van een bloedige drugsoorlog die al enkele jaren duurt. In 2010 werden nog 3000 mensen gedood. Vorig jaar is het aantal moorden gehalveerd. President Calderon zegt dat de afname van het aantal komt... door het banenprogramma dat hij twee jaar geleden lanceerde. De Mexicaanse overheid gaf sindsdien miljoenen uit... om de werkgelegenheid in de stad te verbeteren... zodat inwoners niet door geldgebrek in de drugshandel worden gedwongen. Ciudad Juarez ligt aan de grens bij het Amerikaanse Texas... en is een ideale doorvoerhaven voor drugs naar de VS. De Japanse keizer Akihito is vannacht succesvol aan zijn hart geopereerd. Vanochtend maakte de Japanse publieke omroep bekend... dat de operatie na zes uur was afgelopen. De 78-jarige keizer kreeg uit voorzorg een bypass... omdat zijn hartaandoening vergeleken met vorig jaar erger was geworden. Als de keizer goed herstelt, kan hij het ziekenhuis binnen twee weken verlaten. Kroonprins Naruhito neemt tot die tijd de taken van zijn vader over. Het weer nog. Het is bewolkt met af en toe motregen. Later op de dag steeds meer regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 10 graden. Morgen wordt het met 5 graden een stuk kouder. en zijn er winterse buien en vanaf maandag is er weer meer ruimte voor de zon. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Vijf minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwsshow. Wat gaan we doen? Over een klein kwartier praten we met de Vlaamse Vaticaankenner Tom Zwanepoel. Hij laat zijn licht schijnen over de interne machtsstrijd die in het Vaticaan zou woeden... en waarbij zelfs aan de stoelpoten van Paus Benedictus gezaagd wordt... Daarna is hoogleraar taalvariatie Hans Bennes te gast. Hij onderzoekt het taalgebruik van jongeren in sms, berichten en tweets. De taal die zij bezigen noemt hij het korterlands. En als laatste gast doet u aandacht voor misdadige vrouwen. Want vrouwen hebben nu een laag aandeel in de criminaliteit. Maar dat is volgens de lijst historica Manon van der Heiden niet altijd zo geweest. Maar we beginnen met de partijleider die meer dan ooit onder vuur ligt. In een week waarin de coalitiepartijen steggelden over bezuinigingen en Oost-Europeanen leek het prijsschieten voor de oppositie. Ondanks alle kansen voor open doel was het uiteindelijk Job Cohen die onbedoeld met al die aandacht aan de haal ging. Of we na deze week Job Cohen als leider met een korte ei of leider met een lange ei moeten bestempelen, gaan we vragen aan politiek commentator bij 1 vandaag en tevens presentator van Breed, Kees Boman. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Ja, wat denk je? Staat er al een afscheidsreceptie gepland? Ja. Alleen de datum is nog niet bekend. Als ik die zou weten, zou ik het nu zeggen. Maar je hoeft eigenlijk alleen maar de kranten van vanmorgen weer te zien. Uh, geloof in Cohen weg in de PvdA-fractie. dat in de Volkskrant en de Telegraaf? Cohen bungelt ook bij partijbestuur het AD. Hoe lang nog, Job? Trouw, positie, Job Cohen kalft in rap tempo af dan is er bijna geen reden meer nog om opgewekt het weekend in te gaan. Maar gelukkig maken de kranten in Nederland niet de democratie uit... en gaat het dan uiteindelijk toch over de fractie van de Partij van de Arbeid? Ja, en gek genoeg is dat niet zo. Want uh, dat heeft alles te maken met beeldvorming... En in de politiek zijn politici nergens zo bang voor als de beeldvorming. En ze kunnen nog zoveel zeggen, zoals de voorzitter van de Partij van Arbeid Spekman van de week zei... ik word zo moe van dat het altijd over poppetjes gaat en zo. Daar gaat het niet over. Nou, daar gaat het wel over. Nou ja, dat uh, interview in Trouw, daar is de boel eigenlijk uh, mee aan het uh, uh, rollen gegaan. Uh, hadden ze dat niet tegen kunnen houden? Er had toch gewoon kritiek op de coalitiepartijen moeten komen in plaats van uh, zoveelste koerswijziging aan te kondigen. Nou ja, daar is denk ik niet zo goed over, uh, over nagedacht. Dat was uh, goed bedoeld. Uh, een nieuwe partijvoorzitter uh, door het congres een paar weken geleden in Den Bosch uh, definitief uh, beapplaudiseerd. Uh, uh, Cohen, de oppositieleider, op weg naar een door hem gewenste verkiezingen. En dan geef je samen een groot interview. Met een Bosch Rozen naast de bank? Ja, en uh, dat is alleen een beetje verkeerd uitgepakt, want de Partij van de Arbeid zit natuurlijk in een uh, ingewikkelde ideologische uh, uh, kramp, namelijk zijn wij nou links... Zoals Spekman op het congres zei, wij zijn gewoon links. Dat moeten we niet ingewikkeld doen. Zitten we op het midden, maar daar is het zo langzamerhand erg druk. Daar wil het CDA zitten, daar zit D66. En daar uh, uh, wil GroenLinks eigenlijk ook gaan zitten. Uh, ja, wie, wie zijn wij eigenlijk? Het is een identiteitscrisis. En er zijn mensen voor minder bij de psychiater terechtgekomen. En dat is natuurlijk het, uh, het uh, probleem. Maar ja, Job Cohen heeft gewoon de wind niet meegehaald. Hij was een beoogd premier. Zo is hij door Wouter Bos op het schild gegeven... toen Wouter Bos wegging naar en de val was van het ook kabinet. Uh, absoluut niet ondenkbaar dat hij ook een fantastische premier... namelijk het samenvoegen van soms bijna niet samen te voordelen dat hij dat geweest was. Natuurlijk. Ja, want als premier hoef je niet een ideologische voorpost te zijn... en allerlei vergezichten te hebben. Dat hebben we ook aan Balken en de gezinnen werd vaak gevraagd... waar is de stip aan de horizon, hè? citaat van Pechtold vaak. We willen wel eens de visie op lange termijn ja, weten. Geen enkele. Maar, nee, maar het gaat er natuurlijk om of je het, de boel bij elkaar de, kan houden. Ja, dat zat al in de eeuwigheid aan Cohen kleven. Ja, maar, maar goed, dat is natuurlijk gek. Nee, dat is ook belangrijk. En dat je zorgt dat die andere mensen tot uh, grootheid kunnen komen. Dat is natuurlijk het kenmerk van een, uh, van een goede leider. En in een rol van oppositieleider, ja, daar is hij niet, uh, niet uh, voor uh, gebakken. Het is ook niet, niet uh, uh, napraten van wat er in de krant staat. Eigenlijk had, uh, is er een hele grote fout gemaakt. Toen uh, Cohen ging voor het premierschap en dat niet haalde... Uh, had hij eigenlijk moeten zeggen... ja, daar ging ik voor. Dat is niet gelukt. Ik laat het nu aan anderen. Dat is het eerste moment waarop hij zonder veel gezichtsverlies... eigenlijk ja, had, uh, had Had dat geen af... gezichtsverlies opgeleverd? Nee, één dag. En, uh, en dan was hij ergens commissaris van de Koningin geworden? Nou, bijvoorbeeld. Of uh, de pensioenregeling voor ambtenaren... Is, uh, was zeker op dat moment nog zo gunstig... dat hij zich helemaal geen zorgen hoefde te maken. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat mensen dat helemaal niet zo raar hadden. Gewoon ja. hij was de beoogde premier ook in de campagne. En die campagne deed hij het niet zo goed, maar let wel... Uh, hij kwam maar uh, een paar zeteltjes tekort... want anders mm -hmm. was hij de nummer één in de ja, onderhandeling. Het was Yes, we Cohen. Er was op een gegeven moment echt wel een eu euforische stemming rondom. Ja, na die uh, debatten ja. overigens in die verkiezingscampagne nee, van 2010... liep dat wel een beetje terug. Maar geloof. dan nu die brief hè, van Kamerlid Frans Timmermans... met openlijke kritiek... Dat was toch wel pijnlijk, want hij nam openlijk afstand... Eh, van eh, die teksten van eh, de partijleider en ook van de nieuwe voorzitter, hè, Spekman. En ja, er wordt toch wel gesuggereerd dat Frans Timmermans dat min of meer zelf... Ja, wereldkundig heeft gemaakt. langs nou, ja. wegen. Uh, hoe, dat, uh, hoe dat precies gegaan is, dat, uh, dat wil niemand natuurlijk toegeven. Maar laat ik het zo zeggen, als je er belang bij hebt... Aan iets, dat iets niet uitlekt, dan, uh, dan lekt dat ook niet uit. Eigenlijk is het kenmerk van iets dat uitlekt... dat dat iets is wat men graag wil dat het uitlekt. Dus dat is uh, bewust uh, gebeurd. Daarmee is de discussie in een stroomversnelling gekomen en uh, ja, is het zoeklicht op, uh, op Cohen terechtgekomen, wat natuurlijk voor een oppositiepartij heel erg pijnlijk is. Want jullie zeiden het al in de inleiding, als er ooit een kabinet geweest is wat zoveel munitie uh, uh, aandraagt voor een uh, oppositiepartij, dan is het dit kabinet wel in deze fase van recessie en uh, draconische bezuinigingen die uh, waarschijnlijk ons uh, uh, te wachten staan. En dan is het natuurlijk heerlijk om uh, daar uh, op te schieten. Nee, dat was niet de discussie voor de oppositieleider. Het ging niet over de fricties tussen de PVV, de gedoogpartner en het CDA, die elkaar uh, steeds een beetje beginnen te irriteren. Nee, het ging opeens over het leiderschap en de koers van de Partij van de Arbeid. En daarover is natuurlijk een, uh, een nou, wel begrijpelijke discussie. Want ja, nogmaals, samen met links, samen met de SP... of uh, autonoom een nieuwe sociaal-democratische visie... Uitvente. En uh, dat was de kritiek van Timmermans, die natuurlijk niet zo raar is dat hij dat ja. op tafel legt. Kennelijk is in de vergadering gisteren bij de Partij van de Arbeid leden dan toch nog een soort van vertrouwenskwestie gesteld. Ja. Uh, waar een deel weer wel en een deel weer niet, natuurlijk. Ja, maar het vertrouwen in, als je, uh, Politiek is ook, ook beeld. Ik, ik, ik, ik, uh, ik zei dat misschien uh, iets te stellig, maar toch is het zo. Uh, geloofwaardigheid uh, straal je ook uit. En dat kun je zien. En je kan ook zien als dat er niet is. Er is uh, vorig jaar een hele discussie geweest door de toenmalige partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, mevrouw Ploemen. Die zei op een onbewaakt ogenblik in een interview in de Volkskrant ja. dat uh, de partijleider niet zichtbaar is en meer zichtbaar moet zijn. Nou, dat uh, heeft tevens ook uh, haar definitieve einde ingeleid. Ja, en het was nog een maand lang onrustig. Het was onrustig, maar toen was er een fractievergadering... en toen kwam Job Cohen van de trap af in de Tweede Kamer... Ja, met, met al die mensen om zich heen achter hem ja. heen. En uh, ja, die foto heb ik de afgelopen dagen niet gezien. Dus het begint al minder te worden. Maar het was ook toen een belachelijke fotocase. Dat kun je maar zeggen. van iedereen wist, dat dit is georchestreerde dit is poppenkast. Nou ja, je zegt, het, uh, je zegt het zelf, maar voor het beeld... want daar gaat het even om, uh, straalde het eensgezindheid en wij staan achter de leider uit. En nu is dat veel minder. En ik kan je uh, uh, gewoon zeggen, ik heb net zoals andere journalisten... mensen uit de fractie gesproken, het geloof in uh, deze leider is er dood eenvoudig niet. En dat is heel pijnlijk, dat is zelfs heel sneu. Maar zo simpel is het. En eh, ik herinner me nog uit de jaren negentig. Ik, ik zal niet te veel terug in de geschiedenis gaan... maar dat is toch wel een uh, te markeren punt geweest in de politieke geschiedenis. Dat was met uh, Enees Herma. een uh, toenmalige leider uh, naar Brinkman in, uh, in het CDA. En toen waren er op een gegeven moment anonieme uh, fractieleden, die vonden dat hij het niet goed deed... en dat hij weg moest. En dat vond hij vreselijk natuurlijk. En hij schelde de boel bij elkaar. Hij verweet ook toen het NOS-journaal, waar ik toen bij zat... Uh, dat hij dat uh, wereldkundig had gemaakt. Dat ging ook nogal ver. Hè. Anonieme feiten, zou ik maar zeggen, bekendmaken. Maar ja, dat was zo evident een feit en belangrijk in die fase. En uiteindelijk heeft, uh, heeft dat hem toen besluiten uh, op te stappen. En voor Cohen is, uh, hoe pijnlijk ook, de situatie uh, uh, heel naar. En ik kan me voorstellen dat hij dit weekend dat niet doet... gezien het nieuws rond Frizo. En er zijn ook mensen die mij gezegd hebben... Kees, dat is een politieke logica uit de vorige eeuw. Dat dit soort dynamiek uiteindelijk leidt in dit weekend... tot het vertrek van Job Cohen. Maar... Uh, er is eigenlijk uh, geen hoop meer op een, uh, op een uh, betere toekomst voor hem. En wie zou dan. Want, uh, je kan wel zeggen. Maar dat is het probleem, Mieke. Dat is het grote probleem is om hier in de reden maar... te vallen. Ja. Wie is dan de gedoodverfde uh, opvolger? Nou, die is er niet. Daar vinden overigens enkele wel van, van zichzelf dat ze dat wel zijn. Bijvoorbeeld Plaskerk. Uh, Frans Zimmermans, die heeft ook eigenlijk nog wel de ambitie en de hoop stilletjes, s'avonds in bed, dat de partij hem roet, roept en uh, zegt, uh, Frans, kom ons redden, kom ons helpen, wij missen politieke intellectualiteit. En toevallig heeft hij dat. Uh, maar dat zal ook niet gebeuren. Diederik Samson is wel eens genoemd. Nou, Dijsselbloem is ook wel eens genoemd, maar als je die in de fractiebankjes in de Tweede Kamer ziet zitten, dan straalt dat zoveel somberheid uit, dat ik denk dat ook hij het al lang heeft opgegeven. Lodewijk Ascher wordt natuurlijk ook genoemd. Ja, en, en dat, dat is hartstikke leuk, leuk, maar moeten er wel eerst verkiezingen zijn en dan moet hij wel bovenaan ja. op de lijst staan. Want hij en... is nu nog wethouder in Amsterdam. Ja, dus dat is, uh, dat is heel erg lastig. En er is eigenlijk een heel pijnlijk gegeven natuurlijk voor die partij. Want men vindt, en ook het partijbestuur, mensen zeggen dat gewoon iedereen weet dat ook. Het is niet goed dat hij uh, nog blijft. Maar ja, wat dan? Eerste punt. Mijn het tweede is, het pijnlijke, Geert Wilders heeft Cohen altijd de gazen genomen. Hij noemde hem een bedrijfspoedel. En uh, dat is natuurlijk heel naar. En wat is er nou... Uh, uh, nog nader dan uiteindelijk een partijleider van de Partij van de Arbeid, de oppositieleider die opeens opstapt en wie uh, gaat er dan lachen en wie gaat er dan uh, zeggen dat, zie je je wel? Doen. Ja. dat is uh, Geert Wilders en dat is natuurlijk uh, uh, heel pijnlijk je kan zeggen, nou Wilders is een heel goed politicus wat hij ook is, en die heeft het allemaal goed waargenomen, en die heeft een setje gegeven, zo wordt het spel in de arena gespeeld, maar dat is natuurlijk ook waarbij de Partij van de Arbeid aan, uh, aan wordt gedacht, het is, uh, het is naar En ik, uh, uh, ik ben blij dat ik niet in die fractie zit, zal ik me zeggen. Ik ben wel blij dat ik er natuurlijk over kan berichten. <laughs> en voorlopig nog wel kan blijven berichten. Zeker. Ja. Dankjewel, Kees Boman, Politiek uh, commentator bij Eén Vandaag. En presentator van Tros Kamerbreed. Jullie hebben zometeen uitzendingen hè, om 11 uur. Ja, en, en daar zitten zit uh, onder andere Thijs Berman in. Mm -hmm. De nummer 1 van de Partij van de Arbeid in Europa. En we zullen toch nog even kort peilen hoe hij daarover denkt. Oké. Okay. Goed. Om elf uur uh, dus, als wij klaar zijn uh, bij het Rostkamerbreed. Uh, dankjewel. Uh, Kees Boman. Het ging dus over de kritiek uh, op uh, Job Cohen, leider van de Partij van de Arbeid. Aartsbisschop Wim Eijk wordt vandaag een Prins van de Kerk, zoals ze dat noemen. Hij zal in het Vaticaan door Paus Benedictus XVI, samen met een twintigtal andere kardinalen, worden geïnstalleerd. Maar het is nog maar de vraag of het echt een feestje wordt. De ceremonie wordt overschaduwd door een interne machtsstrijd en zelfs berichten over een. Moordcomplot. De geruchten worden gevoed door documenten en brieven uit het Vaticaan zelf. Kortom, wie zaagt er aan de poten van de Heilige Stoel? Gaan we vragen aan Vaticaanen, wordt ze Tom Zwanepoel, verbonden aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen, meneer Zwanepoel. Goedemorgen. Um, wat is er allemaal aan de hand? Want uh, uh, moordcomplot enzovoort. Je denkt, uh, God, die Dan Brown heeft weer een boek geschreven. Ja, inderdaad. Er, is heel, heel veel, er zijn heel veel problemen momenteel in het Vaticaan. En alles heeft te maken met het uitlekken van betrouwbare, zeer belangrijke informatie. Meer bepaald, het gaat over de rol die de huidige paus nog steeds speelt in het staatssecretariaat. Dus in alle documenten die genoemd worden en in alle lekken gaat, er worden er twee namen genoemd. Dat is de huidige paus en dat is de staatssecretaris Bertone. En ik heb een beetje het vermoeden dat men vooral Bertone, de staatssecretaris, wil treffen... ...omdat het al duidelijk was vanaf het begin, dat was in 2006... ...dat Bertone niet zo geliefd was bij de Curie-kardinalen. En um, een tweede aspect is uiteraard de gezondheid van de paus. De beelden die we de laatste tijd krijgen, die beelden bewijzen dat het met de paus momenteel niet zo goed gaat. Hij ziet er heel moe uit... Hij uh, is ook enorm vermagerd, hij stapt heel moeilijk. Dus als je die twee aspecten met elkaar verbindt... dan heb je wel de indruk dat er een, inderdaad een interne machtsstrijd is in het Vaticaan. En dan is er opeens sprake van een moordcomplot. Wat is dat? Ja, uh, nu, moordcomplot is uiteraard een heel groot woord. Wel, alles heeft te maken met een kardinaal die eind 2011 op bezoek was in China... ...en die tijdens een bepaalde toespraak, eerder een in, niet zo belangrijke vriendschappelijke toespraak... ...het had over een zin, namelijk de huidige paus die zal binnen het jaar sterven. Nu, dat is een heel merkwaardige zin. We weten niet precies wat bedoeld is... Bedoelt hij enerzijds dat de paus ziek is of bedoelt hij anderzijds dat er mensen zijn die hem weg willen? Nu het probleem is dat deze uitspraak genoteerd werd en overgemaakt is aan een kugy-kardinaal, en deze kugy-kardinaal heeft die informatie doorgespeeld aan de paus. Nu, de paus op zijn beurt heeft dan contact opgenomen met het staatssecretariaat... ...en het document met deze gevoelige informatie... werd door een medewerker van het staatssecretariaat doorgespeeld aan een Italiaanse krant. Dus het is heel duidelijk dat die informatie doorgespeeld is met een bijbedoeling. En het Vaticaan is momenteel volop bezig met het onderzoek... ...waarom geeft men dergelijke gevoelige informatie door... Uh, wat is de bedoeling? Maar wat is een curie, kardinaal? Wel, het is zo dat het Vaticaan bestaat uiteraard uit uh, de Romeinse Curie. Nu, de Romeinse Curie dat is het bestuursapparaat van de rooms-katholieke kerk. En binnen de Romeinse Curie heb je een aantal departementen. En aan het hoofd van een dergelijk departement, je kan het een beetje vergelijken met een ministerie in een land. Aan het hoofd van een dergelijk departement staat een kardinaal. En als die kardinaal verbonden is aan de Romeinse curie, dan spreekt men over een curicardinaal. Okay. Maar goed, die brief, hè, waarin, u, waarin u, staat dus een enigszins cryptische zin over dat die uh, paus binnen een jaar zal overlijden. G gelooft u dat, dat dat nou echt een, een, een belangrijk uh, ja, iets is of een, een belangrijk document is? Wel, het is niet duidelijk of deze uitspraak al of niet gebaseerd is op feiten. Mocht nu bijvoorbeeld blijken dat de paus zwaar ziek is, dat weten we sowieso niet... ...dan kan deze uitspraak wel een bepaalde betekenis hebben. Maar ik vermoed eerder dat het een, een, een poging is om de paus in discrediet te brengen of eventueel ook de staatssecretaris. En als je contact hebt, ik heb onlangs, ook naar aanleiding van dit gesprek, contact gehad met een aantal mensen van het Vaticaan, dan merk je wel dat het vooral gericht is op Bertoni. Want het is een medewerker van Bertoni die dit document heeft doorgespeeld naar de buitenwereld. En waarom wil men vooral Bertoni treffen? Wel, men vindt dat hij niet bekwaam is. Nu, die kritiek, die hebben we al gehoord sinds het begin in 2006. Het was uniek en eigenlijk ook wel een beetje schandalig dat de paus voor een staatssecretaris koos, die geen enkele ervaring had in de diplomatie. Het was een nauwe medewerker van de paus in de Congregatie voor de Geloofsleer. Daarinboven, zijn stijl was zeer anti-Vaticaans, hij is heel joviaal, hij lacht vaak, hij is een enorm groot voetbalfanaat, het is iemand die niet alles echt serieus neemt. Daarinboven is het ook iemand die heel veel aandacht besteedt aan de Italiaans, Italiaanse binnenlandse politiek en dat zijn allemaal aspecten die wat gevoelig liggen maar cruciaal is vooral de rol die staatssecretaris, staatssecretaris Bertoni speelt in de recente seksuele misbruikaffaires binnen de kerk... men verwijt dat Bertoni te soft werkt... te weinig ingaat op de noden van de kerken... en dat Bertoni geen harde aanpak uh, neemt. En dat zal ongetwijfeld ook wel een rol spelen... in het uitlekken van die informatie. En wie staan er dan op dit ogenblik tegenover elkaar? Wel, uh, dat is een, een, een, een indeling die we al hebben. We hebben de conservatieven en we hebben de, per, de progressieven. We hebben zij die vinden dat de kerk goed functioneert en dat men bij de kern, bij de traditie moet blijven. Ik denk dat de huidige paus heel duidelijk daar de hoofdrolspeler is. En onze is in bischop eigenlijk eh, ook, hè? Inderdaad. Uh, Kwaadongen zeggen dat dit de reden is waarom bepaalde bisschoppen ook gepromoveerd worden. Kwa tongen zeggen dat het vooral die mensen zijn die promotie krijgen, die tot aartsbisschop worden benoemd of die zelfs tot kardinalen worden gecreëerd. Dat is het ene kamp. En het andere kamp, dat zijn zij die vinden, nee, wij moeten mee evolueren met onze tijd, met de moderne tijd. Denken we dan bijvoorbeeld aan het probleem van het celibaat, aan vrouwelijke priesters, de rol van de leken in de kerk en zeker ook de aanpak van het, mis, van het seksueel misbruik in de verschillende landen. ...en in de verschillende kerken. En die twee kampen, conservatief-progressief... ...die twee kampen zijn heel duidelijk aanwezig. En in, het Vaticaans, in de Vaticaanse woordenschat spreekt men zelfs over de, het kamp van de duiven... ...en het kamp van de valken. Dus als je dergelijke termen hoort, valken en duiven... ...dan kan je wel vaststellen dat het daar niet altijd heel vredevol uh, gaat. En wie zijn dan de duiven? Wel, de duiven, dat zijn degenen die voor de vrede, voor, laten we zeggen, voor... De uh, aanpassing. In, inderdaad. Nou ja, die, als, als je dat duiven noemt, dat heeft toch een positievere connotatie dan een valk. Inderdaad, maar um, in het Vaticaan moet je altijd, als je naar de communicatie luistert en naar de woordenschat, de gebruikte woordenschat luistert, dan moet je altijd heel goed opletten, want er zit altijd iets achter de term en iets achter de mededeling. En ik denk dat dat ook een punt is waar het Vaticaan zeker zal moeten aan werken, dat is de communicatie, het communicatiebeleid. Als er iets verkeerds loopt, en op dit moment lopen er heel wat zaken verkeerd, we hebben niet alleen die brief waarin gemeld wordt dat de paus binnen het jaar zal sterven, maar we hebben, en dat is misschien nog veel belangrijker, ook documenten die uitgelegd zijn in verband met financieel gesjoemel in het Vaticaan en in de Vaticaanse bank. Wel, het is heel belangrijk dat de Vaticaanse woordvoerder Lombardi heel, heel duidelijk... ...stelling inneemt, heel duidelijk een aantal aspecten uh, veroordeelt of eventueel bevestigt, Maar dit hebben we op dit moment niet. Men vindt dat het Vaticaan te wereldvreemd is. Men vindt dat het Vaticaan nog in een ivoren toren leeft. En de wereld van de 21e eeuw is een wereld die vooral de communicatie uh, belangrijk vindt. En die termen duiven, valken of lekken die bewust of onbewust worden weergegeven of informatie in verband met het medisch dossier van de huidige paus. Dat is allemaal zo wat mysterieus. En zo voedt het Vaticaan jammer genoeg een aantal speculaties... die misschien niet terecht zijn... maar speculaties waar de media en ook waar de gewone mens zeker op valt. En dat is een punt wat zeker veranderd zou moeten worden. Wordt er in Rome al openlijk gespeculeerd op een opvolger van deze paus? Dat gebeurt zeker. Nu, er is een ongeschreven wet in het Vaticaan die zegt dat je zoiets eigenlijk niet mag doen. Dat is niet hoffelijk. Dat is nu ook niet intellectueel correct, intellectueel eerlijk. Er wordt ongetwijfeld over een mogelijke nieuwe paus uh, gesproken. Vooral dan op basis van toch wel een zwakkere gezondheid van de huidige paus. Nu... Uh, Iedereen hoopt dat dat een paus zal zijn die zal hervormen die zal vernieuwen. Er zijn stemmen die hopen dat het een zwarte paus wordt. Een paus uit Afrika. Uh, nu, de zwarte paus, of dat iets te maken heeft met de Amerikaanse president, dat weet ik niet. Uh, andere pauzen vinden, het zou tijd worden dat we eens een Latijns-Amerikaanse paus hebben. En nog andere hopen dat het opnieuw een Italiaanse paus wordt. Met andere woorden, weer de traditie. Want als we eerlijk zijn, alles... Uh, is veranderd door Johannes Paulus II. En de rol die de Romeinse curie momenteel speelt, is een gevolg van het pontificaat van Johannes Paulus II. Hij, hij heeft de curie heel veel macht gegeven en op die manier heeft de curie ook een eigen leven geleid. En paus Benedictus XVI is in de eerste plaats een pausprofessor. Dat betekent iemand die heel graag schrijft. Hij is een theoloog. En het het bestuur van de kerk op zich, de administratieve functies van de kerk, dat uh, geeft hij door aan zijn staatssecretaris en ongetwijfeld zal dit ook wel leiden tot heel wat concurrentie en jaloezie, Want één iets staat vast, uh, de Romeinse curie, het Vaticaan, uh, dat is een groep mensen, een groep karakters, een groep uh, mentaliteiten en sowieso of dat nu de kerk, de politiek of een familie is, er zijn altijd spanningen, er is altijd... Altijd een streven naar hogere macht en ik denk dat de paus eigenlijk één iets zou moeten leren, dat heeft trouwens ook een journalist van de Frankfurt Allgemeine Zeitung gezegd, dat is de paus moet eindelijk eens met de vuist op de tafel kloppen of slaan en zeggen nu is het genoeg, ik ben hier de baas en ik zal hier een aantal zaken vernieuwen. Hartelijk dank voor de uitleg in een voor ons af en toe... toch wel buitengewoon wereld. We hoorden Vaticaan kennen Tom Zwanepoel van de Universiteit van Gent. En we spraken met hem dus over de onrust die is ontstaan... naar berichten over een moordcomplot, maar dat is maar één van de zaken... tegen Paus Benedictus XVI. Meneer Zwanepoel, hartelijk dank. Geen dank. Als ze kijkt en je voelt... dat ze je ook zitten zat... als ze aal. Deur haar, haar zit te drijden als ze prett. Dan lek je alles goed. Dan lek je alles mooi. De wereld in de zonne, Als ze lacht, je een mioen grappie. Maar niet eens een goeie baas. Als ze screept van een façade En ze halt je even vast. Dan lek je alles goed. Dan leg je alles mooi, de wereld weer. Lek ja, je alles goed. Lekker ja, alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kap, Zuuk dan is goed, al jouw liefde weer is op. Lekker alles goed, lekker alles goed. A little bit. Het nummer heet De Wereld in de Zunnen. We zullen het maar meteen aan de taaldeskundige vragen... zal wel De Wereld in de Zon betekenen? Uh, ik denk het wel, ja. Oké, okay. <laughs> goed. Eh, gezongen door Daniel Lohus. Van Twitteren en sms'en wordt vaak gezegd dat ze eraan bijdragen... dat jongeren niet meer foutloos Nederlands kunnen schrijven. Uitdrukkingen als succes en dan zes in de vorm van een cijfer. Straks, dus strx. En dan bedoelen ze straks. En Xie met een x zou de vorm van taalverloedering zijn. Maar Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut... en hoogleraar taalvariatie, is het daar niet mee eens. Hij vindt het juist fascinerend te zien hoe jongeren omgaan met Nederlands. Het gaat er volgens hem hierbij niet om of het geschrevene taalkundig correct is... maar dat er allerlei variëteiten ontstaan die een taal levend houden. Over het zogenaamde Korterlands schreef Bennis een artikel in het tijdschrift Onze Taal. En hij hield ook een, een fantastisch betoog op het uh, congres van Onze Taal. En vanochtend is hij bij ons... Gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen bij wie u nu tegen het zere been schopt. Hè? Die zeggen het is staalverloedering. Ja, dat zeggen mensen altijd als het gaat over iets wat niet helemaal gelijk is aan de norm. Maar mm -hmm. um, dat zijn vaak juist de, de spannende dingen die gebeuren. Dus in dit geval zie je dat uh, de schrijftaal wordt steeds meer geschreven door allerlei mensen. Als ik nu een metro binnenga, zit iedereen voorovergebogen op zijn telefoontje te tikken. Uh, en wat je dan krijgt is dat mensen loskomen van die normen. Die maken die schrijftaal tot hun eigen taal. Net zo goed als dat bij zijn spreektaal gaat. Dus mensen die spreken niet allemaal keurig netjes ABN, maar dat doen ze. Uh, als ze uh, officieel moeten praten wel. Maar in hun thuissituatie praten ze dialect of stadstaal. Of, uh, en uh, je krijgt een schrijftaal krijg je hetzelfde. U bedoelt, er schrijven eigenlijk veel meer mensen dan voorheen. Ja, natuurlijk. Dus de, er wordt heel vaak geroepen van de ontlezing en, en, en hmm. dat soort dingen. Dat is echt flauwekul. Want er wordt veel meer gelezen en geschreven dan ooit tevoren in de geschiedenis. Ja, nou ja U zegt dat is dus eigenlijk een creatieve manier om met die talen om te gaan. Je maakt het je eigen ding. Ja. Dat is mooi. Hebt, ja, het is lastig om dit uh, te laten horen hè, op de radio. Ja, je kunt het maar, niet uitspreken. <laughs> want als ik bijvoorbeeld, ik heb hier een zin, ik weet niet waarom ze niet wil. Ja. Ik ga niet op haar wachten. En dan ja. bijvoorbeeld dat wachten, hè? Dat is dan W en dan en het acht. cijfer 8 ja. en dan. Ja. Zo wordt dat dan ja. geschreven. Mensen kunnen zich dat wel enigszins voorstellen. En waarom? Dat, dat ja. wordt dan gewoon, die twee A's worden gewoon, gewoon weggelaten. En zo wordt zo'n hele zin eigenlijk ingekrompen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je bij Twitter je ja. moet beperken tot 140 tekens. Ja, korter is één van de, van, de, van de centrale eigenschappen huh? van die taal. Meneer Bennis, betekent ja. dit dat uh, kinderen die gewoon moesten leren... hoe je een behoorlijk nette brief aan de burgemeester schrijft... dat die ja. tijd voorbij is eigenlijk? Nou, het lijkt me handig als ze dat ook nog leren, dat, hoe dat moet. Maar tegelijkertijd. En volgens mij ze... leren ze dat niet meer, toch? <hijen> Jawel. Die, die, die, het onderwijs is nog heel erg gericht op spelling. Dus op keurig netjes spellen en keurig netjes uh, schrijven. En de sollicitatiebrief is toch nog een beetje in uh -huh. ons hoofd. Is, de, is, is dat het ultieme wat je kunt bereiken als je gaat schrijven? Als je foutloze sollicitatiebrief kunt schrijven... dat doe je misschien één of twee keer in je leven. Maar uh, kennelijk vinden we dat, dat is een soort nieuw. pluk je toch van internet en zet alleen je eigen naam erin? En ja, nou, hoop dat die goed gespeld is. Ja, nou dus schrijf je schrijf je hem zelf en haal je hem door de computer door je spellingchecker heen ja. en dan ben je ook van een heleboel gedoe af. Ja. He, dus het is veel meer mogelijk dan dan dan telkens weer hamer blijven hameren op die norm. Die norm is is is oké. Okay. Ik bedoel, daar kun je daar kun je ook van alles over wat van alles over zeggen, maar uh, uh, wat je nu ziet, is dat mensen juist die taal hun eigen ding maken. Dus ze gaan gewoon in groepjes, doen ze, doen ze, uh, maken ze afkorting... die dan voor een ander weer niet te volgen is... zodat je nou ja, uh, een groepsgevoel krijgt. Dat vroeg ik me dus af. Heeft iedereen zijn eigen manier van afkorten? Of volgt dat korte lans toch een heel eigen soort logica? Want nou, ja, daar al, ging je ja, verhaal ook ja, over, Ja, alle, allebei is waar. Dus wat je ziet is dat uh, je hebt afkortingen natuurlijk... die uh, in het standaarddomein zitten. Dus neem een krant. een krant kop is bijna altijd een afgekorte zin. Uh, en daar, is dus, daar zit systematiek in. Dat is niet willekeurig wat je afkort. En bijvoorbeeld ik eh, probeer al een tijdje lang te begrijpen... wat de dubbele punt in krantenkoppen betekent. Dus dan staat er Amerika, dubbele punt en ook volgt er iets. <coughs> wat betekent eigenlijk die dubbele punt? Hoe, hoe... vindt of zegt? Hè? Ja, is bij het bijvoorbeeld, al? maar het, soms is het ook heel anders. dus, dus er, zit een, er zit een enorme uh, uh, systematiek zit daar mm. achter... en die probeer ik te begrijpen. Dus... Ik heb een onderzoekje gedaan met studenten naar contactadvertenties. Uh, Buiten gewoon grappig. Ook afkortingen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus, dus als je wil afkorten, een aantrekkelijke man zoekt blonde vrouw... dan doet iedereen een... een tr... zoekt... bl... Hmm. Uh, dat ongeveer. Dus ja, u zult ook wel uitgerekend hebben hoe, hoeveel dat geld in advertentie kostte. Ja, nou, dat heb ik niet uitgerekend. Maar ik kan wel <laughs> want zeggen dat dat. gaat het dat, om. Dat, Natuurlijk gaat het daarom. Ja. Dus het gaat uiteindelijk om uh, dat je dingen korter doet. En in dit geval gaat het om geld. In krantenkoppen gaat het om ruimte. Uh, neem je bijvoorbeeld steno, dat is ook een, een afkortingssysteem. Een beetje ouderwets misschien, maar het bestaat nog steeds. Dan heb je, uh, gaat het om tijd. Dus het gaat telkens om, om uh, economie. Maar dan blijkt dus dat die afkortingen altijd op dezelfde manier gaan. Ja, en dat, dat is dus ja. een soort ongeschreven wet. Ja, dat, dus ik probeer dan te begrijpen waarom nou dat zo werkt. Want niemand mm -hmm. weet dat het zo moet. Ja. Uh, ik heb studenten een contactadvertentie laten schrijven. Dat is nou niet echt de doelgroep voor advertentieschrijven. Mm -hmm. Dus die hebben waarschijnlijk dat nog nooit gedaan en nog nooit gelezen. En toch doen ze het allemaal hetzelfde. Ja. Dus, dus dat betekent dat, je, dat er kennelijk systeem achter zit... dat ergens op een of andere manier gekoppeld is aan een taalsysteem. En dat die sms-taal voor jongeren, dat is natuurlijk iets he een heel ander soort afkorting. Of zegt u nee, daar zitten toch ook weer dezelfde... Ja. Uh, ja, ja, regels kennelijk achter. Voor een deel wel. Voor een deel zijn het ook, ook, ook nieuwe mm -hmm. regels. Maar de, de regel bijvoorbeeld, wat waar we het net over hadden, een cijferuitspraak en letteruitspraak. Ja. Het, het voorbeeld waardoor ik eigenlijk uh, dit ben gaan doen, ja. was bij de dood van uh, uh, André Hazes. Bij zijn begrafenis stond een, een bos bloemen met heel groot op Hazes. Dus de letter H en in het cijfer 6. Ja. En dat kostte mij toen nog heel veel tijd om te bedenken <laughs> dat dat ging over hazes. die. U, die u, u was geen hazesvet. is vet. Toch u, moet u u even, oh, no, moeten we u even. Oh, nou gaan we straks over We moeten u even onderbreken aangeschoven, is Bert van Sloten van het uh, NOS Journaal. Laat maar raden, Bert, waar het over gaat. Over Prins Friso inderdaad. Uh, we gaan het eventjes hebben over Prins Frieso. Een soort update van uh, de toestand. Want uh, Jannetje Koelewijn van NRC Handelsblad heeft contact gehad. Niet met hem, maar met de behandelend arts in het ziekenhuis. Daar was ze toevallig en ze is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, met ja, wat... goedheid. Dag Jannetje. Uh, want u heeft samen met uw man, die is een neurochirurg... gisteren een van de behandelend artsen van Prins Friso gesproken. Um... Ja, de neurochirurg. Ja, de neurochirurg. En wat... dus niet de traumatoloog of de intensivist, maar de neurochirurg. Ja. En wat kon die ja. vertellen dan over de toestand van de prins? Ja, mag ik ook zeggen dat hij het niet tegen mij vertelde... maar aan mijn ja. man en dat ik een deel van het gesprek mocht meeluisteren. Het is wel belangrijk om uh, de artsen zeg maar, een beetje in bescherming te nemen, want ze ja, hebben het echt te maken met hun beroepsgeheim. Uh, maar wat ik hen hoorde vertellen aan elkaar, wat ze met elkaar bespraken, is dat uh, de CT-scan die gisteren gemaakt is, na zes uur ongeveer, zes uur na het ongeluk, dat, uh, dat die CT-scan er uh, dat daar geen bijzonderheden op te zien waren. Uh, dus het, uh, dat het brein er, uh, nou, voor zover uh, nu uh, zichtbaar, uh, uh, dat er niets meer aan de hand is. Wat ook van belang is dat, hij, uh, dat ik ze hoorde praten over het feit dat er geen. Uh, dat is. En dat er ook verder geen verwondingen aan het lichaam zijn van ja. uh, de prins. En waren er zwellingen te zien in, in, in het nee, hoofd? Nee, nee, dat is ook uh, wel geen van zwellingen. Belang. Ja, nee, dat is ook wel van belang, ja. want uh, op het moment dat er zwellingen zijn... dan heb je ook inderdaad problemen uh, al daar. Wat vertelde hij wat nog meer? Um, nou, hij vertelde, dat, en het is een ABC'tje, als iemand uh, enige tijd onder de sneeuw heeft gelegen... Uh, is het vrij logisch dat iemand ongekoeld was of is. Nou, dat was hij natuurlijk 32 graden. Dat heeft ook al in de Nederlandse kranten gestaan. Uh, en in die toestand is hij uh, zo snel mogelijk hier... naar de uh, intensive care van het uh, universiteitsziekenhuis uh, in Innsbruck gebracht. Ja. En wat betekent dit, uh, kunt u dat inschatten... Uh, ja, uh, voor de prins, de medische situatie nu? Ja, ik ben geen arts, hè, maar. Nee, daarom. Uh, dus ik, ik kan helemaal niks inschatten. Ik kan eigenlijk alleen maar vertellen wat ik hoor... Uh, en wat ik hoor is dat hij uh, uh, voorlopig en dat de standaardprocedure uh, voorlopig inkomen wordt gehouden op een lage temperatuur. Zodat er zo weinig mogelijk kans is op zwelling in het lichaam en uh, uh, zo weinig mogelijk schade kan ontstaan. Uh, en dan moet eerst uh, voorlopig gekeken worden wat het brein gaat doen. Gaat het zwellen of niet? Uh, en die zwelling ontstaat, uh, als je dat wil weten tenminste hoor, zeg het maar. Ja. Maar die, die zwelling, als iemand in ademnood is, geen zuurstof heeft. We gaan alle bloedvaten in het lichaam uh, uitzetten om zoveel mogelijk zuurstof naar de vitale organen te brengen. Dat is dus met name naar het hoofd. Al die kleine bloedvaatjes zwellen, zwellen op. Uh, omdat ze zo zwellen gaan ze vocht lekken. En dat is een zeker uh, een, een risico. Het, het houdt je in leven, maar het kan ook mogelijkerwijs juist funest zijn. Dat vocht komt in de weefsels. Het weefsel kan gaan zwellen. En uh, uh, als je hart gaat zwellen is dat niet zo'n probleem, want dat kan je hele borstkas in, maar je hersenen, dat is wel een probleem omdat het dan tegen het brein of tegen de schedel aankomt. Precies, en ja, dat en is dan, gevaarlijk. Dat, dat is gevaarlijk, ja. En daar kan wel iets uh, aan gedaan worden, namelijk de schedel lichten, zodat die druk weg kan. Uh, maar het is geen goed teken. Nee. Maar, goed, maar daar is dus nu geen sprake van. Daar is geen sprake van. Dat wou ik namelijk even uh, tot zeggen. Nu voor. Niet, hè, tot, tot nu voor toe niet. Tot zover mijn informatierijken is daar geen sprake van. Nee. Ja, en gisteren is er een CT-scan gemaakt en er wordt nog ja. een MRI-scan gemaakt. Ja. Uh, ja, dat hoorde ik. Ik ja. hoorde zeggen dat er vandaag een MRI-scan wordt gemaakt. Nou, wie weet ja. horen we dan later daarvan uh, de resultaten. Dit is ja, ik zal er van verslag doen op, uh, via onze eigen website natuurlijk. Ja. Naar de voertuigwerk voor, voor ergens achterkomt. Precies, we kunnen het allemaal lezen bij de NRC-nrc.nl. Dank u wel voor het gesprek hier zo op Radio 1. Graag Jannetje Koelewijn was dat van NRC Handelsblad met een medisch uh, update. Laat ik het zo maar even omschrijven. Ja. Bert Versloten, hartelijk dank. Ja, we gaan verder met uh, Hans Bennis. Wij waren in gesprek met hem, directeur van het Meersen Instituut en hoogleraar taalvariatie. Het ging over dat zogenaamde lans, dus de, het afkorten van de taal. Dat gebeurde vroeger al in uh, contactadvertenties en misschien nog steeds wel. Maar tegenwoordig vooral door uh, jongeren, nou ja, jongeren... <coughs> ik denk ik niet eens alleen maar door jongeren, in, in, uh, tweets en dergelijke. U, u bent heel erg geïnteresseerd in dat onderwerp. U schreef er een artikel over dus in onze taal en uh, bent bezig aan een boek. Waarom uh, integreert u dat zo? maar omdat je daar ziet hoe het, uh, het taalsysteem werkt. Mensen maken gebruik van regels. Mensen zijn heel erg uh, goed in het uh, ontwikkelen van regelsystemen voor taal. Het is niet iets wat je leert, maar wat uh, op, uh, kinderen en ook volwassenen heel goed zijn om dat, om dat te verwerven. En, uh, hier zie je dus dat de geschreven taal die eigenlijk voor een taalkundige buitengewoon saai is, want dat is zijn, dat, zo ligt het vast en dat is klaar en dan hoef je niks meer aan te doen, zie je dat dat zich nu losmaakt van die norm en dan is het dus interessant om te zien wat gaat er gebeuren want dat geeft aan hoe mensen dus uh, een ander regelsysteem gaan toepassen op uh, de bestaande vormen dus daarmee kun je dus weer een beetje begrijpen hoe uh, het taalsysteem in elkaar zit, wat voor principes daar geldig zijn. Zouden scholen hierop in moeten spelen op dit soort ontwikkelingen? Nou ja, ik, ik, ik heb gesuggereerd dat dat um, uh, mogelijk uh, een, uh, interessant zou kunnen zijn. Ik ben geen didacticus, dus ik durf daar ook niet heel vergaande uitspraken over te doen, maar het blijkt mij dat de houding ten opzichte van geschreven taal is nu vaak eentje van een zorg dat iedereen uh, al die uh, woorden uh, als uitweiden met een uh, de juiste lange of korte ei uh, spelt. En uh, het is dus dus erg gericht op zo moet het. En je zou eigenlijk dat op een wat, wat creatievere manier kunnen vormgeven, wat speelsere manier, want mensen vinden het leuk om met taal te spelen. Kijk maar naar Wordfeud. Maar, ja, iedereen speelt het op zijn telefoon. Maar is dit een voorbode voor een weervolgingsvereniging? volgende versimpeling van uh, alles wat met de Nederlandse staat te maken? Heeft. Nee, het is helemaal geen versimpeling. Want het is een verkorting. Maar een verkorting is niet een versimpeling. Nou, dus, dus, een beetje toch? Nee, nee, nee. Want uh, een verkorting betekent dat je het eerst de lange vorm hebt. Dus dan moet je weten hoe het zit. En vervolgens pas je er nog een extra regel op toe om het weer kort te maken. Dus het is als het ware extra systeem boven, uh, in plaats van minder systeem. Dus het is niet een versimpeling. Maar het is eerder ingewikkelder. Uh, want je oh. moet het als het ware weer eerst kunnen decoderen naar een volledige vorm voordat je het kunt begrijpen. Ja, ja, ja, En precies. u heeft daar, ja. een week over daar weken over nalopen. Weken over piekeren Daar heb ik een hoogleraar leraar voor. <laughs> ja. Ja. Maar goed, dat. Uh... Dat betekent dus niet, want dat denken natuurlijk heel veel mensen... van ja, dat wordt, wordt, wordt korter en het wordt nee. dus simpeler. U zegt, dat hoeft niet zo. En het, is, het heeft dus niks te maken met het feit... dat die Nederlandse spellingregels volgens veel mensen ingewikkeld zijn. Want dat hoor je natuurlijk ook wel vaak. Hè? Ja, dat is ook wel zo. We hebben, we, maar onze spelling heeft ook al een beetje korte lansen. Bijvoorbeeld neem een ding als uh, uh, dubbele uh, letters aan het eind van een woord... doen wij meestal ook niet zo. Dus het is hij zit... Uh, doe je, zet je niet dubbel T, wat je eigenlijk zou verwachten. Want dus ook hij wordt, uh, dat doe je, na de D doe je nog een T... dus waarom niet bij hij zet? Maar wij hebben dan daar een soort korte landsprincipe dat dat ja. afkomt. Vroeger schreef je het woordje zo met dubbel O. Tegenwoordig doe je er nog maar eentje. Ja. Maar het woordje nee doen we niet. He, dat zou je dus verwachten dat als je zo met uh, en, en uh. la en, enzovoort doet met één... Ja, uh, la, kingfield. wel, maar nee, e niet. Nee, ja. dat is, en dat is interessant. Want, ja, wel, maar nee, niet. Ja, ja, ja wel, maar nee, niet. Precies, ja. zo, zo zit het. En, en dat doe je omdat je naast uh, uh, nee, heb je ook ja. de, dus je hebt ook de zwart, dus de E, letter E, kan drie klanken betekenen. De E, de E en de U. Uh, en, en daar dat, heeft dat mee te maken. Nou ja, dat is het, die klanksysteem, ja. dat is een, is een ander verhaal. Maar we hebben het nu over de, uh, de weergave ervan. Ik zou het prachtig vinden als wij een nieuw teken zouden bedenken... voor de U-klank van nou de. Ja, weet je wat ik nog bedacht? Kijk, je hebt natuurlijk ook nog stenoog gehad. Dus ja. afkorting. Maar kijk eens naar middeleeuwse handschriften. Precies, die hebben ook streepjes erboven. Precies. Omdat dat papier en dat perkament zo duur was... werd dat heel erg efficiënt gebruikt. Ja. En krijg je dus die afkorting. Al... Dus het is al heel oud. Ja, hè? maar in de, in, de, in de geschreven taal bijvoorbeeld dat kommetje... dat hoge kommetje dat we af en toe hebben. dan ja. staat er een K en dan staat er een kommetje voor... en dan betekent het ik. Uh, en dan staat er een T en dan staat er een kommetje voor... en dan betekent het het. Dus wij maken al gebruik van raar soort uh, afkortingsconventies. Uh, en uh, wat ik probeer te zien, te begrijpen... is hoe, hoe zit dat dan precies met elkaar? Wat voor systeem ligt daarachter? Ja. En niet vanuit een oordeel of het goed of fout is. Want dat, ik ben taalkundig, dus... Mijn mij interesseert het eigenlijk helemaal niet zo erg of iets goed of fout is. Mij interesseert het meer van hoe werkt dat erachter. systeem. En hoe kan het dat wij dat kunnen? Maar goed, dat boek, dat uh, daar bent u nu mee bezig. Ja, Ik neem aan lessen. dat die middeleeuwen daar ook langskomen. Ja, middeleeuwen komen ook. Alles op. komt langs. Zolang Gewoon... het geschreven is. Wat daar gaat <laughs> goed, en wanneer komt dat? Want dan gaan we u weer Eind uitnodigen. Ah, Oké, okay. hartelijk dank. Ja. Hans uh, Bennis. Uh, voor dit uh, verhaal. Uh, ik zit even te kijken. Ja, de directeur van het Middes Instituut en hoogleraar. Taalvariatie. Dat, dat is het. Ja, we moeten dat natuurlijk niet afkorten, hè? want anders hoe wordt het dan? Dat, dat mag. Hoogleraar <laughs> wordt meestal afgekort als HL. En ik ben bijzonder hoogleraar, dus dat betekent BHL. Oké, okay. uh. BHL. <laughs> Dankjewel. Als we denken aan criminelen, denken we in veel gevallen aan mannen. En dat is niet zo gek, want mannen nemen tegenwoordig... ongeveer 90% van de criminaliteit voor hun rekening. Vrouwen zijn daarmee het brave geslacht. En toch is dat een vooroordeel gebaseerd op de cijfers van alleen de 20e eeuw. Want in het verleden blijken vrouwen in steden als Amsterdam en Leiden, bijvoorbeeld, bijna de helft van alle geweldsincidenten voor hun rekening te hebben genomen. Historica Manon van der Heijden van de Universiteit Leiden gaat nu onderzoek doen naar criminele vrouwen in Europa tussen 1600 en 1900. En ze kreeg daar anderhalf miljoen euro subsidie voor. Ze is bij ons te gast. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ze zal ook musea denken hadden ze dat maar aan ons gegeven. Ja. Wat? Haddoe. Was u niet verrast? Nou, ik was natuurlijk verschrikkelijk blij. Ja. Ja, ja. En uh, ja, verrast toch ook nog wel. Ja. ja, ja. Nou, maar kennelijk neemt men dat dus heel serieus. Waarom? Ja. Uh, nou, ik moet wel daarbij zeggen, dat is een hele procedure. De meneer hier naast mij, die, uh, die heeft zelf ook in zo'n commissie gezeten. Die weet precies hoe dat werkt. Dus je bent echt een jaar bezig, zeg maar. En dan moet je allerlei rondes door en oh. concurreren met andere wetenschappers... Ja. En, uh, dus je moet, nou, en je... Ja, maar kennelijk vindt men het dus zo belangrijk... dat men er anderhalf uh, miljoen ja. euro in een tijd... Ja. waarin de subsidie bepaald niet uh, uh, uh, nou ja, van, vanuit ja. de wolken regenen. Uh, wat, ja. wat is het belang? Ja, nou, ik denk... Uh, uh, dit is het potje uit de vernieuwingsimpuls... Hm. dat noemen we in de wetenschap. En dat is eigenlijk altijd op zoek naar echt nieuw onderzoek... waarbij we een stap verder komen... of eigenlijk uh, heel nieuw inzicht krijgen... Nou, ik denk dat uh, het nieuwe inzicht wat hier uit voort uh, kan komen is dat ja.. Het, het vooroordeel dat het eigenlijk altijd mannen zijn die criminaliteit plegen. En maar voor een heel klein percentage vrouwen, dat dat onderuit gehaald uh, wordt. U hebt al uh, onderzoek gedaan naar criminaliteit van vrouwen in het uh, 18e eeuwse Rotterdam. Hè? Dit ja. is een soort vervolg daarop, denk ja. ik. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Maar tevreden. goed, nee, maar, maar, dat, ja. maar u bent er al heel lang mee bezig. Ja. Nou goed, laten we dan, want we hebben iets korte tijd vanwege het bulletin uh, over Prins Friso... En uh, maar meteen uh, naar de kern gaan. Uh, de redenen, ik, ik heb begrepen dat, dat de redenen voor vrouwen om op het criminele pad te gaan... vroeger gewoon anders waren. Nou, wat we weten zeg maar, uh, van uh, criminele vrouwen is dat uh, het vooral uit nood is geboren. Mm. Dat dus je ziet dat uh, uh, vrouwen eigenlijk allerlei delicten plegen, dezelfde ook als mannen plegen, maar toch heel veel diefstal, vermogensdelicten, een deel ook zedendelicten. En dan gaat het niet zozeer om prostitutie, wel ook wel, maar vooral ja buitengewone seksualiteit, dus vleeselijke conversatie werd dat uh, genoemd. En het zijn eigenlijk ja. Vaak denken we aan als de vrouwendelicten aan hekserij of kindermoord. Maar dat waren de uitzonderingen. De meeste delicten zijn gewoon de delicten die we ook van mannen kennen. En, mensen uh, vermoorden, mensen steken, mensen bedriegen, ja, nou, mensen oplichten. Heel erg geweld. Dat weer minder. Maar zeker steken, uh, bedriegen, uh, slaan, schoppen. Uh, en ook vrouwen die dat bij mannen deden. Ja, dat kwam heel veel voor. En was dat dan omdat de positie van de vrouw in die tijd een andere was dan nu? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde kwestie. Dat wil ik natuurlijk ook gaan onderzoeken. Wat nou precies de reden is? Maar ik denk dat er grote verschillen waren binnen Europa. Dat bijvoorbeeld in Holland, daar inderdaad de vrouwen een bijzondere positie hadden. Het had te maken met erfrecht. Hè. Ze waren vrijer. Hoge uh, uh, arbeidsparticipatie in vergelijking met andere landen. Uh, je ziet dat vrouwen veel rechten hebben. Dus als, uh, als mannen bijvoorbeeld een tijdje op zee zitten... kregen de vrouwen hier allerlei rechten. Nou, dat was toch heel bijzonder. Wat mochten ze dan meer dan dat nou, ze anders konden? bijvoorbeeld mochten? konden ze eigen financiën beheren. En, uh, dat, dat, kon, dat kon anders niet? Nee, dat kon anders niet. En uh, vrouwen in Nederland konden eigen handeltjes beginnen. Je ziet dus dat ze economisch en sociaal ja, behoorlijk vrij waren. als je dat vergelijkt met de vrouwen in Nederland... Duitsland, waar ik mee wil gaan vergelijken, in Italië... Eh? zie je dat ze een totaal andere positie hadden. En dan zie je dus ook dat de vrouwen hier in Nederland... Eh, percentueel gezien criminelen waren dan in ons omringende landen. Ja, dus ik denk dat daar een link is. En ja. dan zie je, begrijp ik, dat de prognose is... dat dat ongeveer half-half is. Vrouwen 50 en mannen 50 procent. Nee, ik denk nee? dat er patronen zijn. Dat er, maar dat moeten we dus echt gaan onderzoeken, ja, nee, we gaan dat tellen. Ik, ja. uh, Maar we weten inderdaad van Amsterdam in de 17e eeuw... ook Londen trouwens, dat dat ongeveer... Nou, tegen de 50 was. We hebben al naar wat andere steden gekeken. Nou, inderdaad, Rotterdam was ook al betrekkelijk hoog. 36 Maar uh, Leiden, weer nog hoger. Ook alweer bijna 50 en, uh, Maar goed, we moeten dat systematisch uh, ja, gaan, gaan onderzoeken. onderzoeken. Maar ja. goed, nu is het 90 mannen en 10 vrouwen. Dat is een enorm verschil. Een ja, enorm verschil. En hoe kan ja. je dat dan grofweg verklaren? Ja. Want daar heb je natuurlijk wel een idee van. Ja. Nou, ik denk wel een mannen hele kunnen belangrijke... nog steeds, Vrouwen kunnen nog steeds een eigen handeltje hebben, wou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja dat is zeker. Ja. Ik denk wel een heel belangrijk verschil is zeg maar, met de vroegmoderne periode. En de moderne periode, vanaf de 20e eeuw zien we eigenlijk dat het altijd 10% is, het aandeel van de vrouwencriminaliteit. Mm. Ik denk wel een heel belangrijk onderscheid is, is, of het verschil is, is de levensstandaard. Dat die zo fundamenteel is verbeterd, dat weten we natuurlijk ook hè, na de initialisatie, dat voor vrouwen denk ik geldt toch veel meer als ze criminaliteit wegen... is het uit noodzaak en dat dat daarna toch fundamenteel is veranderd. Dus ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Ja. Dat is een hypothese, ja. Ja, nee, moet ik er wel ik. bij zeggen. Nee, dat, uh, dat, nou ja. uh, ik moet het eigenlijk onderzoeken. Ja. Maar goed, in die 17e eeuw was het ongeveer gelijk. Werden vrouwen ook op dezelfde manier gestraft? Ja, dat is een hele goede vraag. Nee. nee. <laughs> uh, je ziet grote verschillen, maar dat ligt eigenlijk heel erg per delict. Bijvoorbeeld zedelicte. Zie je dat vrouwen eigenlijk altijd zwaarder werden bestraft? Bijvoorbeeld voor iets als overspel uh, werden vrouwen per definitie 50 jaar verbannen. Mannen minder uh, lang. Die, uh, dat was dan toch wat minder ernstig. Hè. Als het ging om seksuele moraal werd er gewoon meer op vrouwen gelet. Uh, maar bijvoorbeeld bij diefstal hoefde dat helemaal niet zo te zijn. Daar werden ze eigenlijk gelijk bestraft. Ja, en bij doodslag ook, hè? Daar werden ja. vrouwen gewoon aan de paal geknoopt, ja toch? Ja. Er is een prachtige ja. prent van Rembrandt. Een ja. tekening van een meisje dat gewoon. Ja. Die, die met een bijl op het hospitaal had ingeslagen. Die werd gewoon opgeknoopt. Ja. Nou ja, maar ook bij de mindere delicten. Het was natuurlijk heel gewoon dat mensen gegezeld werden op het schavot. En het gold net zo goed voor vrouwen. Tenzij ze zwanger waren. Maar okay. is het puur historisch onderzoek? Of verwacht men ook eigenlijk toch een soort link naar wat er nu op het ogenblik met vrouwen aan de gang is? Ja, dat vind ik zelf natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Omdat ik een. Uh... Ja, zo'n ja, dikke ik... subsidie doet dat namelijk vermoeden. Ja, nou, ik, doe het, ik ben natuurlijk toch echt uh, geschiedwetenschapper. Ja. Dus ik vind het altijd zelf heel moeilijk om uitspraken te doen over het heden. Ik denk zelf wel, kijk, als we kunnen aantonen dat er in het verleden patronen waren met zeer hoge uh, criminaliteitscijfers van vrouwen. En ik, dat weet ik wel zeker dat dat zo is. Ja, dat moet ons ook zeg maar, anders doen denken over criminaliteit nu. en uh, niet Maar zo dat zeker... zou wel eens oorzaken aan kunnen wijzen... Nou, hoe je dingen dus of bestrijdt of, of, of handelbaar ja, maakt. Of... En, en dat het dus kan veranderen. Dat we nu misschien ja. wel heel fijn denken van... het is uh, een mannenzaak. We moeten ons richten op de mannen. Wat nu ook in de criminologische onderzoeken gebeurt. Hè. Mm -hmm. Als je kijkt naar de handboeken van criminologie... Nou, daar is één alinea, wordt besteed aan vrouwencrimineetheid. Het bestaat gewoon niet. En ik denk, nou, in die zin valt er nog wel wat uh, een gebied te winnen. Goed, aan de slag dus. Ja. Maar, maar niet in je eentje, toch? Nee, we gaan met een hele groep. Ik ga vijf mensen aannemen ja. die gaan uh, in Europa Allemaal met vrouwen spreken over vleeselijke conversatie. Wat een geweldig woord. <laughs> dat Hartelijk kan je wel afkorten. He. Ja, dat gaan we nu niet doen. <laughs> PC. <laughs> U hoorde Manon van der Heijden van de Universiteit Leiden. Meer info trouwens bij ons te vinden op de website www.nudio.nl Zometeen komt Atte Jongstra, die heeft zijn boek geschreven... over Multatuli, Pieter Steins en de modewereld. Gaan we ook eens induiken. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Sport op radio 1. Vanmiddag om 12 uur. Het WK Schaatsen allround in Moskou. Titel blijft een titel en winnen blijft winnen. En vanavond om de eredivisie. divisie. Heer Rakles Roda. Dan voor dan nee, ja, stop. de graafschap Ja, toch! De Graafschap TV. Voor de doelpunt van de Graafschap. Ado Excelsior. Ja, niet te binnen van een stopfase Krijgt dit die welke. En om kwart voor 9, Feijenoord RKC. En wilde stopt die straks op. NOS langs de lijn, vanmiddag om 12 uur en vanavond om 7 uur. Radio 1.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 Dit is Radio 1.